Het weer eerst hier en daar nog mist, die verdwijnt later deze ochtend. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Vooral in het binnenland is er kans op een bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Het wordt vandaag zo'n 12 graden. ANEB-verkeersinformatie. Ah er staan nog 50 files bij elkaar, 200 kilometer. Het is dus nog behoorlijk druk op de weg. Het had te maken met het gegeven dat veel spitsstroken dicht zijn gebleven tijdens deze spits. Het had te maken met de dichte mist en die trekt nu langzaam op. Vooral op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat daardoor nog een lange file... tussen Waardenburg en de afrit Everdingen, 12 kilometer. Elders op de A2 richting het zuiden voor Maastricht, 7 kilometer. Dat heeft te maken met langdurige werkzaamheden. Da 12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij het Nooddorp. Dat veroorzaakt 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. En da 29 bergnap zoom richting Rotterdam. tussen de Haringvlietbrug en de afkredit Numandsdorp 3 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Schat, is er wat? Mm, nee hoor. Nee. Is er iets op je werk? Uh, nee, niks aan de hand. Nee. Weet je het zeker? Ja, wel. Uh, nee. Hou jij nog van me? Nee hoor. Wat?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 Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. Het is rustig op dit moment in Syrië, zo melden opstandelingen. U hoorde dat. Een hoopvol bericht op deze belangrijke dag voor Syrië. Maar dan moet het wel rustig blijven. En dat is allerminst zeker. Straks het laatste nieuws. Eerst naar Nieuwe gaan. Want er is vanochtend vroeg een geldtransportbedrijf overvallen. U heeft dat gehoord. Opnieuw dus in Nederland een geldtransportbedrijf dat overvallen is. In alle vroegte bliezen criminelen een deur op bij het bedrijf, GS4... G4S, moet ik zeggen, in Nieuwegein. De politie daarover. Het personeel in het bedrijf heeft zich gelijk in veiligheid gesteld. Maar uh, getuigen spreken wel over twee Audis die zijn weggereden. En uh, dat er meerdere verdachten bij betrokken waren. De politie is meteen een klopjacht begonnen naar de daders. Uiteraard zijn alle uh, politiecorps in kennis gesteld. En zijn alle snelwegen gecontroleerd. Ook de politiehelikopter uh, is de lucht ingegaan. En uh, alle opsporingsdiensten zijn uh, ter plaatse gegaan. Je moet denken aan recherche en forensische opsporingsdiensten op dit moment hebben we nog geen beeld van de verdachte. We weten ook nog niet of er iets buiten is gemaakt. Associatieverslaggever Robert Bas ziet duidelijk overeenkomsten met eerdere overvallen. Je hebt natuurlijk het Brinks gehad vorig jaar. En niet te vergeten april vorig jaar ook een soortgelijke overval in Rotterdam... op een geldwaardetransportbedrijf waarbij is geschoten op medewerkers. De parallellen die je ziet is de professionaliteit, de voorbereiding, het gebruik van explosieven. Explosieven die uh, niet zomaar verhandeld zijn. Alles zeg maar om zo snel mogelijk een slag te kunnen slaan voordat de politie gealarmeerd is... En dan weer de benen te kunnen nemen richting het zuiden. Wat dat is ook wel opvallend. Ook in dit geval zijn de daders opnieuw gevlucht naar het zuiden. Uit het onderzoek van Brinks weten we dat de politie onder andere zoekt naar sporen in België. Dat mogelijke daders er vanuit België komen. Volgens Robert Bas is het voor de politie lastig om met dit soort overvallen om te gaan. Je kan toch moeilijk gewoon, uh, s'nachts gewoon een hele zware bezetting bij de politie houden en met het oog op een mogelijke overval. Overigens doen ze dat klaarblijkelijk wel. poosje geleden kan je nog herinneren dat er een aantal, uh, uh, overvallers van een vrachtwagenchauffeur in, uh, wat was het, in Zeeland is aangehouden door een arrestatieteam. Dat werd op een gegeven moment duidelijk dat de, de politie had aanwijzing dat er iets ging gebeuren die nacht. En er waren er gewoon arrestatieteams op pad, zodat die heel snel konden gaan ingrijpen. Nou, dat is wel een verschil. Je ziet ook wel dat er geïnvesteerd wordt in nog snellere auto's voor de politie. Dat bij achtervolgingen dat beter kan. Maar ja, je moet je voorstellen, gewone politiemensen hebben niet meer dan een pistool en een auto die niet vaak uh, gepanserd is. Uh, dit soort criminelen schieten gewoon met automatische wapen zonder scrupules op agenten. Ja, daar moet je wel een speciale agent ook weer tegenover zetten. Nou, meer over die overval op het uh, geldtransportbedrijf in Nieuwegein... vindt u op onze website nos.nl. Daar ook een uh, foto geschoten vanochtend van het uh, arrestatieteam bij het geldtransportbedrijf. Politievakbonden en het ministerie van Veiligheid en Justitie... hebben gisteravond met elkaar gesproken over de politie-CAO. Informeel en dus werd er niet onderhandeld. Maar minister Opstelten liet doorschemeren wel met iets te gaan komen.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 Want zoals ik al zei, we hebben op dit moment geen enkele indicatie... of wij tot een oplossing gaan komen. Al dus Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP. Zuid-Korea, Japan, Amerika en ook China. Ze zijn allemaal bezorgd over de aangekondigde lancering... van een satelliet door Noord-Korea. De landen vrezen dat het een verkapte test is... voor een lange afstandsraket. En ze zien de lancering als een regelrechte provocatie. Nou, Noord-Korea is zich ondertussen van geen kwaad bewust. Het is een belangrijke week voor Noord-Korea...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 De VVD wil George Clooney graag laten spreken in de Tweede Kamer over Sudaan. En wij gaan straks praten met. U het al. Iemand van de VVD. Ja. Bij de AWB Wijnand <tie> Zwaan. De dichte mist in het midden van het land is nog steeds behoorlijk hinderlijk voor het verkeer. Het accent ligt nu op de provincie Utrecht en Flevoland. De spitsstroken die, ja, die waren dicht en die zijn nog steeds dicht. En dat veroorzaakt een lange file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor de Afrit Everdingen 10 kilometer. Wat verder nog opvalt is dat de A12 richting Den Haag dicht is bij Zoetermeer. Tussen Zoetermeer en Noordorp is een kettingbotsing geweest. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de Afrit Numansdorp. 3 kilometer na een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. First of all, I want to say thank God. Amen. Thank we simply wanted an arrest. We wanted nothing more, nothing less. We just wanted an arrest and we got it. And I say thank you. Een opgeluchte reactie van de moeder van Trayvon Martin, want de buurtwachter die op 26 februari in Florida haar zoon doodschoot wordt nu aangeklaagd voor doodslag. De dodelijke schietpartij leidde in de Verenigde Staten tot veel ophef, want volgens veel Amerikanen was het een racistische moord. Maar de verdachte buurtwachter Zimmerman ontkent dat, vertelt correspondent Jacqueline Ekman in Washington. Zimmerman, de buurtwachter, heeft altijd volgehouden dat hij uit zelfverdediging handelde en dat zal hij ook tijdens de rechtszaak blijven volhouden. In Florida bestaat er namelijk een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 Inderdaad, een grote ophef uh, en grote verontwaardiging ook. Duizenden mensen zijn er sinds de dood van uh, Trayvon de straat op gegaan. Eigenlijk in alle grote steden van de Verenigde Staten werden wel demonstraties gehouden. Mensen gekleed in dezelfde capuchon die Trayvon ook droeg toen hij werd doodgeschoten. En uh, ja, uh, volgens mensenrechtenorganisaties ging het om racistische moord...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 De kans dat Ajax kampioen wordt, landskampioen wordt, is een stuk groter geworden na de 5-0 overwinning op Heerenveen. De Friese fans zijn, ondanks dat verlies, trots op hun club. En omdat de andere topploegen ook niet konden winnen, heeft Heerenveen nog steeds kans op Europees voetbal volgend jaar. Joris van der Kerkhof bleef na de wedstrijd nog even hangen in een Heerenveens café.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 Toch wel gezellig gehad vandaag? Ik heb het super gezellig gehad. Erg leuk. Jammer dat het uh, in het begin van de wedstrijd al uh, beslist werd. Maar erg leuk gehad. Ja. Ooit gedacht dat ze dit zouden kunnen winnen? Ze, die van Herenveen? Ja, Herenveen kan alles winnen, maar ja, het zit nou even niet mee. Dus, uh, en de Ska die, die blijft beperkt. Dus, uh, PSW heeft uh, verloren en de rest heeft gelijk gespeeld. Dus, uh, het valt al wel een beetje mee. Helemaal niets aan de hand. Uh,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 Ik ook veel plezier hier in de hoek van de bar. Helemaal goed. Jij ook. Kom helemaal goed. Ja, Heerenveen verloor dus kansloos van Ajax. En Ajax staat nu bovenaan en Heerenveen staat zesde. En heeft hoeveel punten naar achterstand? Nou, teveel, niet nog wel. Zeven in ieder geval. Maar die kunnen nog wel, <laughs> wel Europees voetbal halen. Makkelijk zelfs. Zeven minuten voor half tien. U luistert naar het uh, NOS Radio 1-journaal. Die deed vandaag in Syrië, want om vijf uur vanochtend... ging het uh, staakt dat vuren in van Kofi Annan. Onderdeel van zijn vredesplan. Speciaal gezant van de VN en de Arabische Liga. En vanochtend vroeg melden activisten, opstandelingen in Syrië... dat het inderdaad rustig was. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat is het laatste nieuws dat jij hebt gehoord? Dat dat tot ieders verrassing uh, eigenlijk nog steeds zo is. Dat er niet geschoten wordt wel wat incidentele berichten, maar niet op grote schaal. En dat dat staakt het vuren dus voorlopig redelijk stand lijkt te houden. Waar moeten we op letten, uh, Sander? Welke berichten? Want ja, waarnemers zijn er nog niet. Dus van wie moet het nieuws komen? Nee, die waarnemers die zijn er inderdaad nog niet. Dus waar je op moet letten is... Uh, ik denk dat het vanmiddag heel spannend gaat worden... op het moment dat mensen de straat op gaan... Um, in die steden waar het uh, zo zwaar eraan toe is gegaan... waar zo zwaar beschoten is. Die mensen die gaan de straat op om te demonstreren... en zullen dan tegenover tanks staan... ...die in strijd met het plan nog altijd niet zijn teruggetrokken. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je natuurlijk een dynamiek die zomaar uh, de uh, fout in kan gaan. Um, iets anders waar je op moet letten is dat er natuurlijk een aanleiding gezocht kan gaan worden... ...door een van beide partijen om toch weer te schieten. Uh, ik stel me zo voor dat als Syrië het staakt het vuren bijvoorbeeld niet wil dat een uh, aanslag op een Syrische eenheid zo geansigneerd is... en dat dat het alibi kan zijn om weer door te schieten... Uh, dan ben ik even heel pessimistisch aan het redeneren... want voorlopig houdt het staakt het vuur. Ik zeg het nog maar een keer, gewoon stand. Ja, maar goed, je geeft er denk ik terecht toe. Het is een broos evenwicht natuurlijk. Vooral als demonstranten tegenover die tanks komen te staan uh, vandaag, later vandaag. Wat als het misgaat? Wat als één van beiden uh, toch besluit te schieten? Uh, de zwarte, de zwarte... Is, is er dan een plan B? Zwarte Pieten, nee, er is geen plan B. En uh, kijk, dan hangt het er natuurlijk vanaf wie daar uh, met name in uh, de, de ogen van de buitenwereld de schuld van krijgt. Rusland zegt, het is nu aan de oppositie om de wapens neer te leggen. Uh, het Westen, bij monden van uh, bijvoorbeeld Amerika, Engeland en Frankrijk, die hebben al lang gezegd... we geloven er niks van dat het gaat werken. Dus dan gaat het Zwarte Pieten weer beginnen. En dat gaat ook door, want nogmaals, er is geen plan B. Er is geen alternatief voor dit plan. Nee. En Dus Sander, moeten we misschien ook Rusland wel in de gaten houden vandaag? Want het speelt een cruciale rol. Rusland moet je altijd in de gaten houden als het over Syrië gaat... want zolang zij uh, Syrië blijven steunen... zullen ze dat veto in de VN-veiligheidsraad blijven uitspreken... als het gaat over de vraag of er militair mag worden ingegrepen. En zolang dat dus niet gebeurt, kan deze situatie blijven voortbestaan. Sander van Oren over de situatie in Syrië. Nog eventjes terug naar nieuwe zo aan het eind van de uitzending. Verslaggever Roel Pauw staat al sinds vanochtend heel vroeg bij het Geldtransportbedrijf. Uh, dat overvallen is vanochtend. Roel, je hebt uh, nog niet heel veel kunnen zien omdat het zo ontzettend mistig is in de buurt van Utrecht. Hoe is dat inmiddels? Ja, de mist begint een beetje op te klaren. Maar belangrijker is, is dat een uh, deel van de politieafzetting is opgeheven. Dus je kunt nou dichter bij het gebouw komen. En uh, ja, dat hebben we natuurlijk even met z'n allen gedaan. Want wat wij wilden zien, dat is het gat. Het gat uh, waarmee de overvallers zich toegang hebben verschaft tot het uh, gebouw. Uh, er was meteen al sprake van dat daarbij explosieven zijn gebruikt. Nou, uh, aan de achterkant van het gebouw, bij zo'n parkeerplaats... waar allemaal van die blauwe autootjes staan van waardetransport G4S... daar kun je inderdaad, als je goed kijkt, een gat zien. En uh, Vermoedelijk heeft daar een deur gezeten die er met uh, explosieven uitgeblazen is. Uh, inmiddels is ook dat gat weer aan het zicht onttrokken... want er is een geldwagentje voorgezet... Uh, Waarom? Ik heb geen idee. Uh, in elk geval is het de bedoeling dat wij het nu niet meer zien. Maar we hebben er even een blik op kunnen werpen. Uh, tegelijkertijd is het wel verbazingwekkend hoe mensen hier binnenkomen. Want het is echt een vesting. Er zit uh, hoge hek omheen. Uh, deels uh, uh, onder stroom. Prikkeldraad. Uh, maar ja, blijkbaar is het ze gelukt om uh, door een van de sluipweggetjes hier omheen. Want uh, ik sta nu op een parkeerterrein aan de achterkant van het gebouw. Ik weet niet of hier nog bedrijvigheid is, maar uh, ja, als je buiten het zicht van de camera's kunt blijven... dan kun je hier toch redelijk ongestoord uh, je dingen gaan doen. Misschien is het zo gegaan. En als je dan eenmaal op het terrein bent en je hebt uh, explosieven bij je... ja, wie weet hoe snel je dan binnen bent. Ik uh, zit niet in het vak, maar uh, het, zo zou het gegaan kunnen zijn. Ja, inderdaad. Rol. En uh, lukt het jou ook om, om uh, werknemers van dat bedrijf te spreken bijvoorbeeld? Kun je iets merken van hun reacties? Uh, nee. Nee, die, worden, die, die zijn in alle vroegte al geïnstrueerd. Want uh, toen ik hier net was, dat was om een uurtje of half zeven... Uh, had iedereen al het, uh, de tekst geen commentaar ingestudeerd. Uh, en dat is er niet beter op geworden. Zelfs de directeur die hier, zich uh, hier gemeld heeft... en nu volgens mij in het gebouw is, die uh, uh, houdt zich op de vlakte... en zegt uh, dat hij geen informatie kan verstrekken. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, moeten we het uh, politieonderzoek... dat nu nog steeds gaande is natuurlijk... er lopen hier allerlei forensische regisseurs bezig... Uh, Sporen op te snuiven. Afwachten om te weten wat, wat zich hier heeft uh, uh, voltrokken. En waar we natuurlijk ook allemaal zeer in geïnteresseerd zijn. Dat is uh, de eventuele buit. Die is meegenomen nou. door de overvallers. Nou, misschien kom je het nog te weten vanochtend. Daarbij dat geldtransportbedrijf in Nieuwegein. Dat is overvallen in alle vroegte Roelpouw. Dankjewel. En zo zijn we aan het gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele fijne dag. Onder andere de collega's van de KRO. Sven Kokkelman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Natuurlijk als er meer nieuws is over die overval ook bij ons. Mm -hmm. uh, verder, de overheid is onzorgvuldig en niet onafhankelijk genoeg... met haar onderzoek naar sterfgevallen in gevangenissen... zegt de nationale ombudsman. En hij komt zo meteen uitleggen hoe dat allemaal komt. Verder zijn vier grote gemeenten te raden gegaan bij het grote bedrijfsleven... hoe ze uitkeringstrekkers sneller aan een baan kunnen helpen. En daar ligt nu een advies van onder andere Randstad. Een a En dat luidt. Minder soft. En als we in de file staan. dan is de kans steeds groter. dat die wordt veroorzaakt. door een slecht onderhouden. vrachtauto. die het heeft begeven. Dat hebben we hier zometeen. in Goedemorgen, Nederland. bij de Caro. na het nieuws van half tien. Hier is Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Sony heeft bevestigd dat er 10.000 banen verdwijnen bij het bedrijf. Het Japanse elektronica-concern hoopt zo weer winstgevend te worden. De Japanse zakenkrant schreef maandag al dat Sony 10.000 banen gaat schrappen. Wereldwijd werken er 160.000 mensen bij het bedrijf. En of er ook ontslagen in Nederland gaan vallen is nog niet bekend. De politiebonden zijn gematigd positief over het informele cao-gesprek... dat ze gisteravond hebben gehad op het ministerie van Veiligheid en Justitie... Minister opstelde heeft wat voorstellen gedaan. Die worden vanochtend doorgerekend en dan praten ze vanmiddag verder. Als de bonden en de minister dan genoeg mogelijkheden zien... dan gaat het CAO-overleg misschien wel weer officieel verder. Roepau, hoorden we net al. De daders van de overval op het geldtransportbedrijf G4S in Nieuwegein... die zijn nog altijd voortvluchtig. Onbekende bliezen vanochtend een deur uit het pand... en gingen er met een onbekende buit vandoor. Niemand raakte gewond. En nog maar weinig ouders hebben een apart paspoort voor hun kinderen aangevraagd. Ouders krijgen daarom binnenkort weer een brief hierover van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kinderen moeten vanaf 26 juni een eigen reisdocument hebben bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. Is dan niet meer genoeg. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANRB Verkeersinformatie. De ochtendspits is nog niet voorbij. Hangt samen met de mist die vooral in het midden van het land behoorlijk dicht is. Een paar vallen op op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 5 kilometer. De file op de A9 is nog behoorlijk lang vanuit Alkmaar. Tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp 7 kilometer. De A12 van Utrecht naar Den Haag is helemaal dicht tussen Zoetermeer en Nooddorp. Er is daar een kettingbotsing geweest met acht personenauto's. Staat file vanaf Blijswijk, 4 kilometer. Gaat nog lang duren, het is een behoorlijke ravage. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden... vanaf knooppunt Gouwen via Rotterdam over de A20 en de A13. En de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam... voor de afrit Niemandsdorp, 4 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Onderzoek naar overleden gevangenen in de cel onzorgvuldig als het überhaupt al plaatsvindt. Vrachtwagens die van de ellende uit elkaar vallen, die zijn vaak de oorzaak van de files. Godsdienstles, verplichte kost voor Amerikaanse scholieren en het tochtentumeur van Henk Spaan. Het is 2 over half tien, dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Farm van Attenveld is vanochtend in Altstetten en dat is vlak bij Enschede. Op de koffie bij een Syrische familie die de gebeurtenissen in Syrië op de voet volgt. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De overheid doet onzorgvuldig onderzoek naar overleden gevangenen en soms vindt er zelfs helemaal geen onderzoek plaats, stelt de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer. Meneer Brenningmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat? Um, ja, dat is een goede vraag. Die, die hebben wij ons ook gesteld. Kijk, het blijkt dat de overheid toch te achterloos omgaat met het onderzoek naar uh, overlijdensgevallen in detentie. Um, en uh, dat zit hem erin dat uh, het, bijvoorbeeld het, de vraag, is dit een calamiteit of niet, dat daar verschillend tegenaan gekeken wordt. En als het geen calamiteit wordt geacht, dan wordt er ook geen onderzoek gedaan. Maar nou, een overleden dan... gevangene is dat niet per definitie een calamiteit? Dat zou je wel zeggen. En de overheid heeft ook een zware verplichting om eh, op het moment dat iemand overlijdt in detentie, door middel van onderzoek duidelijk te maken dat ze zorgvuldig zijn geweest. Natuurlijk in de periode daarvoor ja. hebben ze de goede zorg eh, aan, aan de betrokkenen besteed. Ja, en dat onderzoek dat vindt dus of niet plaats of zeer gebrekkig zegt u? vindt uh, soms niet plaats. Uh, soms is het ook uh, uh, niet uh, volledig. En wat vooral ook lastig is, er zijn verschillende onderzoeken. Het Openbaar Ministerie doet een onderzoek. De Kalaniteitscommissie van, uh, van de Justitiële Inrichting doet onderzoek. En eventueel doet de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook nog uh, onderzoek. Die onderzoeken zijn niet op elkaar afgestemd, zodat ze eigenlijk ook van elkaar niet weten wat de bevindingen zijn. Eventueel komen ze ook tot, tot verschillende uh, conclusies. We hadden bijvoorbeeld het geval dat de lijkschouwer zegt, hey, uh, dit is een natuurlijke dood. De instellingsarts die heeft daar twijfels over. En dan zegt het openbaar ministerie. Nou ja, we doen geen bloedonderzoek. Waardoor er een groot vraagteken overblijft. Van wat was nou de oorzaak van, uh, van dit overlijden. En dat vraagteken is met name belastend voor nabestaanden. Want die stellen zich natuurlijk vaak de vraag: wat is hier nou precies gebeurd met mijn.? Zoon of met mijn broer, ja. die uh, in de gevangenis zat. En is dit nou, om het plat te zeggen, uh, gebrekkig onderzoek om verder geen glazen meer te krijgen? Um... Ik denk dat het onachtzaam is. Ik denk dat het onderwerp onvoldoende belang krijgt. Het is geen kwade wil van de overheid, maar het is een het is, ja, kwestie van niet de puntjes op de i zetten... en zich niet realiseren hoe zwaar dit eigenlijk weegt, hoe belangrijk dit is. Ja, vorig jaar overleden bijna 40 mensen in cellen, geloof ik, 39. 39, door 15 maal uh, suïcide en uh, 24 maal uh, natuurlijke dood. Ja. Dus het zijn nogal wat aantallen. Dat mag je zeggen. En uh, suïcide is natuurlijk een serieuze zaak. Want schoenveters, uh, riemen, al dat soort dingen moet je achterlaten als je in een in gaat. Heb ik wel eens begrepen. Ja, precies. En dat soort zaken hebben we ook wel onderzocht. Dat iemand dan toch nog kans zag om bijvoorbeeld een theedoek in de reken te scheuren en uh, zich te vangen. En dat zijn zeer dramatische gebeurtenissen. Ja. Maar de overheid is er nou net uh, voor om dat soort dingen te voorkomen. Precies. Dat is het. En dat heeft ook tot gevolg dat wij een, een aantal aanbevelingen nu hebben gedaan aan de verschillende betrokken instanties om tot verbeteringen te komen. En wij wachten op, op een reactie daarop. Ja, wat zijn uw aanbevelingen? De aanbevelingen zijn dat er, dat er natuurlijk altijd onderzoek plaats moet vinden. Dat, uh, uh, uh, dat, dat bij dat onderzoek ook die verschillende instanties... naar de uitkomsten van elkaars onderzoek moeten kijken. En uh, dat het onderzoek ook onafhankelijk moet zijn. In die zin dat de, de betrokken personen niet betrokken moeten zijn bij de, de instellingen. Ja. En wat ook heel belangrijk is natuurlijk... dat de nabestaanden uh, voldoende informatie krijgen over de toedracht van het overlijden. Ja, met alle respect voor uw werk, dat, zijn wel een dat is wel een verzameling open deuren. Nee, dat, dat is inderdaad inherent aan mijn werk. Dat ik, dat ik vaak open deuren open. En eh, dat werkt vaak ook zo. Ja, maar de vraag is dus, als het van die open deuren zijn... waarom staan ze dan al niet wagenwijd open? Met andere woorden, je zou zeggen als er iemand overlijdt in een cel... dat alle alarmbellen zouden moeten afgaan... en dat de onderste steen boven moet komen. Dat lijkt me toch een ernstige zaak. Merkwaardig dat dat dus niet gebeurt. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, en dat is ook de reden waarom we er onderzoek naar hebben ingesteld en, uh, en aandringen op, uh, op verbetering. Maar uh, het is natuurlijk met de overheid zo dat, dat hebben we leven in een best net land. En over het algemeen wordt ook best zorg besteed aan, uh, aan mensen in detentie. Maar uh, dit, dit is echt ja, nog, nog iets waarbij waar we echt wel uh, verbeteringen nodig zijn. Ja, wie moet wat gaan doen nu? De justiciële inrichtingen moeten wat doen. De inspectie voor de gezondheidszorg moet doen. En het ministerie van Veiligheid en Justitie moet ook zeg maar, naar het gehele vraagstuk van... hoe gaan we om met de overlijden in detentie nog eens serieus bestuderen aan de hand van ons, aan de hand van ons rapport. Ja, maar goed, u, u noemt het nu al twee departementen. Ja. Dat is natuurlijk vraag om ellende. Ja, zo zit onze overheid in elkaar. Vraag om ellende. <laughs> nou ja, dat constateer ik vaak, dat, dat je ziet dat, dat vaak onderwerpen verdeeld zijn over departementen... dat daar ook eh, zeg maar de samenwerking niet altijd optimaal is. En eh, door de aansturing door verschillende ministers... soms eh, de zaken ook behoorlijk langs elkaar kunnen lopen. Goed, we hebben justitie ook gevraagd om een reactie. Uh, die wil niet uh, reageren. Uh, ik dank u zeer, uh, Alex Brenningmeijer, de Nationale ja, Ombudsman. Gedaan. Door nu naar Madeleine van Torenburg. Die is tweede Kamerlid voor het CDA... en woordvoerder Veiligheid en Justitie. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat uh, is uh, geen prettige conclusie, lijkt me. En uh, wat gaat u er als Kamerlid mee doen? Nou, het is inderdaad een hele schokkende conclusie... Um, wij hebben helaas ook afgelopen weekend nog een suïcide gehad... in uh, de PI Vught, een van de inrichtingen die de ombudsman heeft onderzocht. Ja. Daar hebben wij ook uh, een brief over gevraagd van de staatssecretaris... om te weten hoe is dat nou vervolgens verlopen. Ja. En dan willen wij ook controleren of... Uh, de minister, ook al wil die nu niet reageren... of de staatssecretaris, of dan, dan toch al gekeken is naar deze aanbevelingen. Ja. Want ik vind dat deze aanbevelingen gewoon moeten worden opgevolgd. Ja, nou, we u zelf een uh, lange tijd tussen de zware jongens gezeten. Niet als gevangene, maar wel als directeur. Ja. Uh, kom, komt dit u bekend voor, eigenlijk? In alle eerlijkheid gezegd, niet. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik als directeur overzicht had... over wat allemaal in het land gebeurde. Maar uh, ik weet uit mijn eigen ervaring nog... dat je niets liever wil dan de onderste steen boven... hoe het heeft kunnen gebeuren dat iemand is overleden. Ja. Dus ik heb altijd, en dat was ook de instructie... en dat, dat schrijft de ombudsman ook direct de inspectie op de gezondheidszorg informeert. Ja. Toen was het nog niet noodzakelijk om een calamiteitenteam op te richten. Ja. Maar ja, als je de gezichten van je personeel ziet... dan weet je dat je dat sowieso moet doen. Want mensen zijn er natuurlijk totaal van over de flos. Ja, dat lijkt me. De... En, en wat ik wel mis in het onderzoek van de ombudsman... is dat ik ook vind dat er aandacht moet worden besteed aan de slachtoffers. Want we hebben het over mensen in detentie. Ja. We zien het ook dit weekend weer. Mm. Een man die zijn vrouw heeft vermoord... Uh, haar heeft begraven, verbrand, begreep ik. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook slachtoffers die nu niet de antwoorden meer krijgen. Dus dat onderdeel is nog even onderbelicht. Maar dus zoals ik zelf tegen de, de ombudsman al net zei, dat zijn uh, nogal open deuren allemaal. En de vraag is toch, hoe kan het dan dat die open deuren opengezet moeten worden. als ze al lang open hadden moeten staan? Nou, daar ben, ben ik het helemaal mee eens. Want ik vind ook dat het. Uh, ik begrijp ook niet dat dit dus blijkbaar niet overal gebeurt. Maar ik lees het. Wat ik wel vind is dat natuurlijk het Openbaar Ministerie een andere verantwoordelijkheid heeft. in een onderzoek naar met name een suïcide dan uh, uh, een inrichting zelf. Ja. Want de, de OM wil natuurlijk ook kijken, is er een strafbaar handelen? is ja, er een moet nada... wel onderzoek zijn. Precies, maar dat dat niet hetzelfde onderzoek is als een inrichting, dat begrijp ik wel. Ja. Maar ik ben het er gewoon mee eens. Het OM moet onderzoek doen, de IGZ moet daarbij betrokken worden. En het moet een onafhankelijk calamiteitenonderzoek zijn. Dus de aanbevelingen van de ombudsman zo snel mogelijk uitvoeren. Absoluut. Ik zei net al, dan hebben we te maken met twee departementen. Dat is in Den Haag altijd vragen om problemen, want die werken niet altijd even goed samen. Hoe gaat u nou als kamerlid te zorgen? Dat dit binnen de kortst mogelijke periode is opgelost. Nou, uh, wat mij betreft is het een eerste zorg voor uh, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Dat is de heer Tevend. Juist. En die gaat over mensen in detentie. Ja. En uh, want het uiteindelijk moet vanuit detentie dus de melding worden gedaan. En daar is hij verantwoordelijk voor. Ja, voor de zomer dus uh, uh, aanpassing van het beleid? Nou, we hebben toevallig 25 april een algemeen overleg over het gevangeniswezen. Ja, en daar zullen wij, Ja, precies. En daar zullen wij zonder meer dit uh, al aan de orde stellen. Ja. En we hebben daarom ook een brief gevraagd over die uh, zelfdoding afgelopen weekend. Ja. Die brief willen we hebben voor het algemeen overleg. Ja. Dus we hebben wel wat te bespreken, denk ik. Ja, maar dat, u kunt erover praten, maar u wilt toch dat het opgelost wordt, lijkt me. Dat wil ik zonder meer. En dus ik denk wat is de deadline voor de staatssecretaris? De deadline voor de staatssecretaris uh, die zal uh, zeker direct na het algemeen overleg zijn. Want ik, ik geloof helemaal niet dat het nodig is om hier uh, eindeloos over te spreken. Dit is een instructie die gewoon moet worden uitgevoerd. Ja. En bij iedere suïcide zullen we kijken of die instructies worden uitgevoerd. Ja. Zo niet moet het consequenties hebben voor de leiding in een inrichting. Zo simpel zou het wat mij betreft zijn. Marleine van Torenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA en woordvoerder Veiligheid en Justitie. Ik dank u zeer. Fijne dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Indonesië is gisteren een aardbeving gemeten van 8,7 op de schaal van Richter. Seismologen melden dat deze beving uitzonderlijk zwaar was. Wat was de meest zware aardbeving eigenlijk ooit gemeten? Barend Anderweg is geoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam en die heeft het antwoord. De zwaarste aardbeving die ooit gemeten is had een kracht van 9,5 en vond plaats voor de kust van Chili in 1960. Daar zijn ook twee platen met elkaar in botsing, net als gisteren de aardbeving bij Sumatra, waar ook twee platen botsen met elkaar. De aardbeving van gisteren had een, een sterkte van 8,7. En bij dat soort grote aardbevingen slaan seismografen die aardbevingen registreren over de wereldwijd stevig uit. Dus die, die, die wijzer schiet op en neer over het papier... En dan kun je eigenlijk niet goed meer uh, meten hoe zwaar een aardbeving nou precies was. Dus tegenwoordig gebruiken wij geologen daar een iets andere schaal voor. Die heet momentmagnitude. Maar die zijn wel op hetzelfde principe gebaseerd. Uh, het is zo dat die schalen niet uh, normaal verlopen. Dus dat een aardbeving van 2 niet twee keer zwaarder is dan een aardbeving van 1. Maar dat daar een logaritmische schaal tussen zit. Dus een aardbeving van 8,7 zoals gisteren op Sumatra is nog 30 keer minder zwaar dan een aardbeving van 9,7. Zij Bernd Anderweg, geoloog aan de, v de Vrije Universiteit, ik wou zeggen de VU. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar Nederland. ...et kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug nu naar Altstetten. Terug naar Harm van Attenveld. Net over de grens bij Enschede zit ik op een riant bankstel met handgesneden leuning. Het is de huiskamer van Sanarit Mirza. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Assyrisch christen... U woont sinds uh, uw 18e in Nederland, bent nu 42. U volgt het nieuws uit Syrië op de voet. Vanochtend om 5 uur ging uh, het staakt tot vuur in, door Koffi dan bepleit. Uh, wat zijn de berichten die u hoort? Ja, uh, officieel uh, is het wel staakt tot vuur, hè? maar ik hoor dat het uh, in een bepaalde plaatsen eigenlijk uh, nog steeds uh, het vechten doorgaat, uh, vooral in Rasten. En dan uh, bij Sheikh uh, gaat doen in, uh, in de buurt van Idlib. Dat is, dat is aan de Turkse grens? Ja, binnen de buurt van de Turkse grens. Dat is nog steeds zo. En ik heb ook uh, net gelezen op internet dat het eigenlijk in Jaramana, een wijk van Damascus, na 12 uur gisteren, zeg maar, is ook een uh, ontploffing geweest. Dat was nog voordat de staart het vuren inging. U bent natuurlijk betrokken bij het nieuws daar, want u heeft ook familie nog in Syrië wonen. Kun je gewoon met hen bellen en vragen hoe de situatie is? Ja, uh, zeker. Ik kan uh, die familie wel bellen, maar ik kan niet met hun over de situatie praten. Ik kan wel op, uh, met hun over hun eigen veiligheid praten, hoe het staat, hoe... maar ik kan niet... Uh... Vragen van hoe staat het op, uh, op de straat en wat gebeurt er in de stad... dat zijn eigenlijk vragen die hun in moeilijkheid brengen en dat... Uh... Dan moet je in codes spreken? Uh, ja, wij uh, praten in, uh, veel in de codes van uh, algemene uh, gepraat. En daartussen begrijpen we elkaar dat het eigenlijk... Bijvoorbeeld als het uh, zeggen van het gaat regenen. Dat er uh, ja, moeilijkheden komen, problemen zijn. Uh, in zo moet je dan praten over politiek gevoelige onderwerpen. U houdt zich ook bezig met politiek. U bent de voorzitter van de Assyrische Democratische Organisatie. Dat is een politieke partij. En, u... Nederland heeft hier dus ook een vertegenwoordiging. En die eh, organisatie is vertegenwoordigd in de Syrische Nationale Raad. En dat is eigenlijk het ja, verzet tegen Assad. Moet president Assad wat u betreft ook echt weg nu? Uh, wij zijn eigenlijk tegen het regime. Wat betreft als pre president Assad, is niet zozeer eigenlijk, uh, uh, dat hij uh, uh, van ons mag blijven of weggaan. Het gaat erom dat zijn regime wordt veranderd. Dus dat die Bent u voor het geweld dat er wordt gebruikt? Want je hoort ook over gruwelijkheden die worden begaan door oppositietroepen. Nou, in principe zijn wij helemaal tegen geweld van ieders kant dan ook. Dus van de regeringkant. Want daar eigenlijk start het ermee, de, de geweld. Uh, dat nu de oppositie een deel daarvan is bewapend. Uh, nou, vooral de, de vrije leger, zeg maar, die uh, uh, afvallig is van de officiële leger. Daar zijn we eigenlijk natuurlijk niet voor uh, om, om um, uh, uh, geweld te gebruiken. Maar uh, wij kunnen ook mensen niet weerhouden dat ze tegen zichzelf gaan uh, verdedigen. Nou... Zitten we in het Midden-Oosten. U bent christen. Als Assad straks weg is, wat komt er voor in de plaats? Dadelijk krijg je toestanden als in Irak, als in Egypte. Is die angst niet groot onder Assyrische christenen? Uh, ja, in het algemeen wel. Er is wel angst. Dat er, uh, mensen, men is bang voor uh, veranderingen. Maar wij proberen daar uh, mensen uh, gerust te stellen van. Je moet niet bang uh, wezen. Uh, tegen veranderingen. Je moet wel meedoen met uh, oppositie om, om die, uh, die uh, onzekere factor, uh, factoren weg te nemen. Dat je ook met je medemens, dus de uh, islamieten in Syrië, meewerkt. Uh, als je samen met elkaar meewerkt... Als minderheid moet je praten met de meerderheid, in goede relatie blijven. Dat is uw strategie om een positie van christen in de toekomst in Syrië veilig te stellen... Hier op tafel in deze Syrische huiskamer zelfgebakken koekjes. Want u bent een volle voorbereiding voor de Pasen. Die hebben wij al gehad. Ja, klopt. Uh, onze Pasen is eigenlijk een week later dan de uh, katholieke of protestantse Pasen. Uh, wij zijn uh, Syrisch orthodox. En de orthodoxen over het hele wereld, dus in Rusland, in uh, uh, Griekenland. en ook in Syrië, die vieren het dit weekend. Ja. Ja. Ik hoop met goede berichten uit Syrië. Ik dank u wel. Hartelijk dank. Dank je wel. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Straks, God heeft de wereld in zes dagen geschapen... en dat wordt verplichte kost voor Amerikaanse scholieren. Majest. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1997. Vanuit het niets naar de top. De elfjarige zanger Jantje Smit uit Vollendam... heeft vandaag voor een enorme stunt gezorgd. Ja, deze dag in uh, 1997 breekt de elfjarige uh, jongen uit Volendam alle records door vanuit het niets op de eerste plaats van de hitparade terecht te komen. Maar van de arbeidsinspectie mag hij niet optreden. Jaap Buis, manager van bekende Volendamse bands als BZN en The Cats, wordt door de ouders van de kleine Jantje Smit, want om hem gaat het, benaderd om hem te begeleiden. Was hij, hij kon mij eigenlijk ook niet. Dat ik voor voor eerste keer, keer zag, zat in Jan te kijken van, uh, <laughs> wat moet ik een beetje? <laughs> maar dat was echt, het uh, meteen. Want uh, Jan, was, Jan was vroeger, nu nogal, maar Jan was vroeger ook gewoon een aardig jongetje, weet je wel. Dat, dat scheelt natuurlijk ook. Jantje, wat zeggen ze ervan op school, dat jij uh, hier zomaar bij BZN staat te zingen? Nou, ze vinden het heel leuk. En vooral de meester, want die hangt alle krantenknipsels in de klas. Jantje Smit is een hit en dat terwijl niemand hem kan zien. Dat mag namelijk niet van de arbeidsinspectie. Zoon komt net thuis. Die komt thuis, gewoon gedaan. Doe maar even uit. Hij mag niet in beeld, hè? Hij mag niet in beeld. Bijvoorbeeld Jan, die kreeg een gauw plaat. Voor dat liedje dan van, uh, van uh, ik zing dit lied voor jou alleen. Nou, dat was natuurlijk helemaal sensatie. Want een van de meiden had nog dat programma privé. En dat zonder ze toen uit hier vanaf, vanaf dam en van de hoogte. Nou ja, en dan was het, die, die plaat die werd dan overhandigd, maar dat was dan na acht of zo of na negen, ik weet niet meer precies, maar ja, en dan had je een probleem, want hij mocht niet s'avonds na acht uh, of na negen op tv, op dan moest je dat een maand of drie van tevoren aanvragen. Maar ja, je weet niet drie maanden van tevoren dat je op nummer één komt, hij dat niet aanvragen, natuurlijk. En toen is uh, zijn oma de goudplaat die ontvangt zijn nou, en Jan die zat uh, thuis, die mocht daar niet bij zijn. Oma Smit zou hier willen komen. Van ons krijgt u de eerste gouden single van Janje Smit. Ik zing dit lied voor jou alleen. Wat, wat ik dus echt niet snapte, dat was gewoon het feit dat zo'n jongetje die wilde graag een paar liedjes zingen. Dus als Jan, ik noem maar wat, uh, hier in het uh, de plaatselijke clubhuis, uh, hij mocht ik 16 dingen doen in een jaar. Dus als hij dan twee liedjes zong voor, voor, voor, voor zijn tante, ik noem maar wat. Aan die nummer 15 was hij een maakte voor de story. Aan die nummer 14. En dat, dat zei ik ook tegen die mensen. Ik zei, dat snap ik niet. Die wet die klopt niet. Want je mag wel voetballen. Zeven dagen in de week. En dan zie je je, je, je, je, je benen onder je reeks vandaan. Of je vrij schrijven aan, aan vlaggen. En als iemand het zingen leuk vindt. En hij zingt een liedje. Dan mag het niet. Nou dat is wel raar. En dat, en dat, kon, ik bij, dat kon ik niet zo goed mijn leven eigenlijk. Ik vond dat een beetje krom. Want, want, want dat ventje. Toen toe was het nog een ventje. Die had maar één droom, want ik, ik heb zelfs beelden gezien op, op de camping dat hij drie was. Dan vroegen ze wat ga je laten worden. En dan helemaal met spontane ogen van ik word later hangen. Want dat, dat was vanaf uh, dat ik kon praten, was dat, ze, uh, ja, dat was zijn droomwens. Nou, dat mocht niet. Ja, Buis. Over de doorbraak van Jantje inmiddels. Jan Smit, deze dag in 1997. Be sincere Joe en de Ferris Wheel van Chris Berry. Het is 7 minuten voor 10. U luistert naar de Caro op Radio 1. Na jaren van strijd mag op openbare scholen in de Amerikaanse staat Tennessee... vanaf september voortaan godsdienstles worden gegeven. Het gaat om het creationisme, een christelijke stroming... die ervan uitgaat dat God de wereld in zes dagen heeft geschapen. Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren is hierover een wetsvoorstel aangenomen in de staat Tennessee. Dus hoe bijzonder is dat eigenlijk? Ja, dat is bijzonder, omdat uh, het voor het eerst is dat... Openbare scholen die dus door belastingbetalers worden gefinancierd, euh, de kans krijgen om naast de evolutieleer, hè, de, de, zeg maar de leer van Darwin, waar we vandaan komen, euh, ook het creationisme binnen te brengen. En dat wil zeggen dat we dus een, een, een leer krijgen. Het creationisme of het intelligent design. waarin zeg maar wordt gezegd. ja. We, komen, we stammen af. We zijn gecreëerd door onze lieve Heer. We zijn gecreëerd vanuit de, de Bijbel. Ja. Via het verhaal van Genesis. Ja. En evolutieleer, ja, dat is, uh, dat is allemaal maar sowieso. Uh, zo -zo. Dat is niet te bewijzen. Dat is uh, maar een theorie. En er, zijn, er is een alternatieve theorie. En dat is creationisme. Ja. En goed, er is natuurlijk heel veel verzet geweest tegen deze wet. Vanuit de wetenschappelijke hoek en vanuit de onderwijshoek. Maar die wet is er dus uiteindelijk toch gekomen. Ja, en, en wordt dit nou verplichte kost op openbare school? of krijgen ze de vrijheid om het te doen? Ja, het ligt, het ligt redelijk genuanceerd. De leraar mag niet zelf... Ik heb het nog eens even helemaal uitgezocht. De leraar mag niet zelf... de theorie van het de klas, het klaslokaal binnenbrengen. Maar hij moet wel toestaan dat er een discussie, als er een discussie ontstaat... gebracht door de leerling... dan moet hij die discussie laten voortgaan. Hij mag het niet afkappen. Hij mag niet zeggen creationisme bestaat niet... of dat is niet bewezen. Dat, is, uh, dat, is, dat, dat staat in de Bijbel, dat kunnen we niet bewijzen. Nee, hij moet juist een, een discussie... en de wet zegt eigenlijk... een soort kritische houding ten opzichte van evolutie... Ja. moet hij... Zeg maar laten voortgaan in het klaslokaal. Met andere woorden, je mag kritisch zijn op alles dan op een openbare school. En dat lijkt me nou typisch iets voor een openbare school. Dus ik begrijp de commotie eigenlijk nee, niet zo goed. Dat klopt ook. Dat, dat klopt ook. Je hebt ook gelijk. Dat zeggen de, dat zeggen de schrijvers van de wet ook. Het, is, het, het, staat, hè, het staat een kritische houding van de, van de leerling voor. En wat is daar nou mee mis? Tegenstanders van de wet, en dat is en vooral die, de, de wetenschappelijke hoek en onderwijzers, maar ook uh, burgerrechtenbewegingen, etc., die zeggen: nee, dit is onzin. Deze wet is er alleen maar gemaakt om via deze he, kritische houding zogenaamd. Maar het gaat om het binnenbrengen van creationisme en intelligent design in het klaslokaal. En het gaat erom dat uh, deze wet wil leerlingen indoctrineren zeg maar, met dat soort theorieën. Ja. En dat is onzin, want dat is natuurlijk geen wetenschap. Zeggen ja. ze. He, dat hoort ja. niet thuis in de biologie of in het, uh, in het uh, in biologie... Uh, Vandaag het verzet. Kleur, zeg maar. ja. Nou zijn er in Amerika ook particuliere christelijke scholen. Waarom sturen hun ouders hun kinderen daar dan niet naartoe als ze met het creationisme onderwezen willen worden? Ja, dat is, daar heb je gelijk in. Nou, die zijn meestal duur. En dat gevecht uh, over machtcreationisme op een school... vindt altijd plaats op het openbare school. Hè? Op, de, op de, zeg maar, de publieke school. Want daar, dat, die school is gratis en daar kan iedereen naartoe. Private scholen hebben een toelatings... Uh, Nederland uh, houdt de adem in met stevige... Cetera. Ja, er zit iets door je heen. Neem me niet kwalijk. dat gaat een machine nee, nee, maar hier niet. vanzelf ja, dus, op, dus, op hol. Dus dat is die bedaanschool, <laughs> daar kun je inderdaad altijd om naartoe. Ja, goed. Uh, nou, het krijgt vast nog navolging, hè. Want als uh, bij het homohuwelijk, als er één staat om is... dan gaat dat met andere staten ook gebeuren. Heel kort nog, Michiel. Nee, dat klopt, inderdaad. Homohuwelijk is het andersom, zeg maar. Dat prijst zich ook langzaam hard uit. Staat. En dit zal dan ook wel hetzelfde uh, lot ondergaan. Goed, Michiel Vos vanuit de Verenigde Staten met excuses aan de Hans do Dogen de hoge En dat we hem even hebben gemelkorfd. Straks vrachtwagens die van de uit duitel vallen na Tine bij de KRO. Mannen, we gaan het helemaal anders doen, ja? Het kan echt niet meer zoals de vorige keer, hoor. We zijn nota bene een team, dus hou je aan de afspraken.